8 uur. Het NOS journaal. Jan van der Putten. Marsverkenner veilig geland. Zeven doden bij schietpartij Milwaukee. Een kleine vos, de meest getelde vlinder. De Amerikaanse marsverkenner Curiosity is vanochtend op de planeet geland. Dat was rond half acht duurde nog even voordat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA contact kon krijgen met de Marsverkenner. Een paar minuten nadat bekend was geworden dat alles goed was, kwamen ook de eerste foto's binnen. De Marswagen werd in november gelanceerd. Omdat die vrij groot is, zette NASA voor de landing een nieuwe techniek in, een vliegende kraan. Die liet de Curiosity de laatste meter zakken tot op de grond.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 Op het moment van de schietpartij waren er vooral vrouwen en kinderen in het gebouw. Het motief van de schutter is nog onduidelijk. De politie heeft in een buitenwijk van Milwaukee onderzoek gedaan in een huis dat mogelijk van de schutter is. De politie werd geholpen door onder meer de FBI en de explosieve opruimingsdienst. Waarna werd gezocht en of er iets is gevonden is niet bekendgemaakt.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 In het noorden van de sinai woestijn hebben aanvallers zeker 16 Egyptische grensbewakers gedood. Zeven mensen raakten gewond. Volgens de Egyptische televisie zit een islamitische strijdgroep achter de aanval. Die werd uitgevoerd niet ver van de grens tussen Egypte en Israël. De daders die maskers droegen maakten twee voertuigen buit waarmee ze de grens naar Israël overstaken. Een van die voertuigen vloog in brand, de andere wagen werd door een Israëlisch helikopter vernietigd. Volgens Israël zijn zeven verdachten gedood. Vier lichamen werden in Israël gevonden en drie in Egypte. De Egyptische president Morsi noemde het een laffe aanval en bood zijn condolences aan aan de familie van de grenswachten. Egypte heeft de grensovergangen met Israël bij Rafah met onmiddellijke ingang gesloten, zo melden Egyptische staatsmedia. Het tv-programma Zomergasten is gisteravond iets na tien uur afgebroken. De gast, socioloog en schrijfster Jolande Withuis een migraineaanval. Eerst werden nog wat reservefilmpjes vertoond... maar na een tijdje zei presentator Jan Leijers dat de migraine alleen maar erger werd. In plaats van het gesprek volgde vervroegd de uitzending van de keuzefilm van Withuis. De VPRO kijkt of de avond met Withuis op een latere datum kan worden afgemaakt. De Kleine Vos is de meest getelde vlinder van Nederland. Dat blijkt uit de resultaten van het landelijk vlindertelweekend van de Vlinderstichting. Het dier werd bijna 5.000 keer gezien. De afgelopen jaren werd de Kleine Vos ook al het meest genoteerd. Op de tweede plaats staat het oog en de Atalanta komt op nummer drie. Deelnemers telden in totaal 22 soorten. De afgelopen weekend werden in ruim 1800 tuinen bijna 25.000 vlinders gezien. Het gemiddelde aantal vlinders per tuin kwam daarmee uit op 13,3. Dat is hoger dan vorig jaar. Toch had de Vlinderstichting op hogere aantallen gehoopt omdat het overwegend zonnige weer was. De meeste vlinders werden geteld in Friesland. In Waalwijk begint vandaag de Eneco Tour... met een etappe over ruim 200 kilometer naar Middelburg. En zondag eindigt de koers op de muur van Gerardsbergen in België. Aan de Eneco Tour doen 21 ploegen mee... waaronder Rabobank, Vacan Soleil DCM en Argos Shimano. Opvallende deelnemer is de Spaanse wielrenner Alberto Contador. De tweevoudig winnaar van de Tour de France maakt zijn rentrée na het aflopen van zijn schorsing voor een positieve dopingtest... tijdens de Tour van 2010. Hij moest begin dit jaar zijn eindzegen afstaan aan de Luxemburger, aan die Schleck. En het weer nog, eerst vooral in de noordwestelijke helft van het land, buien. Vanmiddag breidt de buiengeit zich over het hele land uit. En er is ook kans op onweer. Het wordt een graad of 21 bij een meestmatige zuidwestenwind. Morgen in de ochtend wolkenvelden, zonnige momenten en een aantal buien. Morgenmiddag droog en vrij zonnig en ongeveer 20 graden. ANWB nou, Verkeersinformatie, toch nog een paar files. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, bij Gein 2 kilometer. Na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt plein nog 6 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. En door werkzaamheden op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Bij Houten een file van 3 kilometer. Vertraging bij de spoorwegen, want van en naar uitgeest rijden geen treinen.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 Een hele goede morgen. Het is maandag 6 augustus. Het is dag nummer 10 van de Olympische Spelen. De springruiters komen in actie. Er is schieten, afdeling luchtgeweer. Atletiek konden meer discus werpen. En op de 200 meter bij de vrouwen komen ook Nederlanders in actie. En medal races is zeilen, Marit Bouwmeester, hockey. En aan het eind van de dag beachvolleybal, nummer door en schaal. In deze uitzending hebben we het ook over voetbal. We blikken terug op de Johan Cruijffschaal. En we hebben het over NEC. En de marslander Curiosity die is Land, meldde de NASA een hoop gedoe rond wat op papier een vriendschappelijke wedstrijd heten te zijn. NEC had namelijk het Britse Blackburn Rovers op bezoek. Maar omdat de supporters met elkaar op de vuist dreigden te gaan, besloot de gemeente Nijmegen de wedstrijd te verbieden. En toch ging hij door in Hoendelo zoveel geheim als mogelijk is. En zonder publiek. Iets waar ze in Hoenderlo behoorlijk door werden overvallen. Dat zegt loco-burgemeester Johan Kruidhoff van Apeldoorn. En Hoenderlo valt onder Apeldoorn. Al met al vind ik het niet verstandig van het bestuur van NRC... dat ze ons niet geïnformeerd hebben. Hoe heeft u het dan wel gehoord? Eigenlijk bij toeval door een alerte collega... loco-burgemeester uit Nijmegen, die me belde van... jongens, wij hebben een wedstrijd gecanceld om die en die reden... En um, um, wij begrijpen van het bestuur van NEC... dat ze uh, de voetbalwedstrijd uh, in Hoenderlo... bij het Golden Tulip Hotel willen laten houden. Nou, op die manier zijn we, ben ik geïnformeerd. En dat zijn de burgemeester van Apeldoorn. Jan Bluisen, nu van uh, NEC, manager operationele zaken aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Snapt u dat de gemeente Apeldoorn zich overvallen voelt? Nou, ook wij zijn natuurlijk pas gistermorgen om tien uur geconfronteerd... met de definitieve mededeling... dat. Uh, de wedstrijd tegen Blackburn Rovers geen doorgang kon vinden. Uh, nou, wij zijn een voetbalbedrijf en het woord zegt het al, voetbal is bij yeah. ons het uh, allerbelangrijkste. Uh, sinds 1 juli zijn we bezig met onze voorbereiding waarin de wedstrijd van gisteren een, ja, een belangrijk sluitstuk was. Ja, uh, en dus was ga je voor... illegale wedstrijd spelen in Apeldoorn? Nou, het was voor ons dan uh, noodzakelijk om de wedstrijd uh, wel te spelen. En we hebben hierover uh, rond kwart voor elf uh, contact opgenomen met de uh, politie Gelderland Zuid. Um, met het voorstel om de wedstrijd in Hoendelo te spelen... en dat we dit uh, in verband met de open dag zo snel mogelijk uh, wilden doen. Um, nou, de politie Gelderland-Zuid heeft hiermee ingestemd... onder de voorwaarde dat er um, uh, geen rugbaarheid aan werd gegeven... en dat we dit besloten uitvoerden. En dan belt u ook niet met de gemeente? Um, hiermee zijn wij in ieder geval uh, akkoord gegaan... en uh, waren beide partijen akkoord gegaan... Uh, onderdeel van die afspraak was dat de politie Gelderland Zuid... en de lokale burgemeester van Nijmegen... hun collega's in de regio Apeldoorn op de hoogte zouden stellen. En um, uh, dit was natuurlijk allemaal wel ja, redelijk uh, last minute. Uh, maar het is dus geen toeval dat de burgemeester van Apeldoorn op de hoogte is gesteld. Um, het, het, het, het klinkt een beetje als uh, voetbal gaat voor alles... en uh, wij staan onder en boven de wet. Nee hoor. Kijk, uh, nogmaals, we worden er gisteren uh, mee geconfronteerd, hè, om tien uur in de, in de morgen. Uh, het spelen van de wedstrijd is bij ons, uh, had bij ons echt prioriteit. We, hebben daar dus, we zijn daardoor in overleg met uh, de politie Gelderland-Zuid getreden. En euh, nou, zij hebben hier ook mee ingestemd in, in en hebben hun collega's in Apeldoorn geïnformeerd. Eigenlijk zegt u, die burgemeester wist wel degelijk dus wat er aan de hand was. Want wat wij net hoorden, en ook het vorige uur de hele reportage... Mm -hmm. is dat hij zegt van ja, ik uh, hoorde wat geruchten op uh, Twitter... en ik werd op een gegeven moment ook gebeld door uh, iemand uit Nijmegen... die zei, weet jij wel dat er bij jou in de gemeente een voetbalwedstrijd is? Nou, dat was de onderdeel van de afspraken die wij gemaakt hebben met de, met de politie Gelderland-Zuid... Dus uh, inderdaad, het was geen toeval dat de burgemeester van Apeldoorn gebeld is. Dat ja. was een onderdeel van de afspraak. Maar hoe kan het dan dat hij dan wel naar buiten toe zegt: van ja, dit is eigenlijk volstrekt illegaal wat er gebeurd is? Daar uh, moet hij voor bij de politie, uh, of moet hij voor bij de burgemeester van Apeldoorn uh, zijn. Ja, het is nu uw schuld niet. Nou, wij hebben gehandeld naar de afspraken die wij gemaakt hebben met de politie Gelderland Zuid. Maar u kunt toch wel bedenken dat op het moment dat de burgemeester van Nijmegen zegt van het is te gevaarlijk... dat diezelfde argumenten misschien ook wel zullen gelden in Hoenderlo in dit geval? Nou, en daarom uh, wilden we hem ook snel spelen. Maar uiteindelijk, uh, uh, nogmaals, uh, wij uh, hebben alles open en eerlijk bij de uh, politie Gelderland Zuid en uh, de gemeente neergelegd. Uh, we hebben daar gezamenlijk uh, overeenstemmingen over gekregen. En uh, daarmee is iedereen aan de slag gegaan. Wij zijn bezig gegaan met de voorbereiding van ja. onze uh, wedstrijd. En uh, politie en uh, lokale burgemeesters zijn uh, aan de slag gegaan met het informeren van hun collega. Nou, is er ook extra politie inzet uh, geweest bij die wedstrijd? Gaat u dat betalen, die kosten? Nou, dat. Uh, kijk, nogmaals, uh, we hebben die afspraken. We hebben gehandeld naar onze afspraken die wij gemaakt hebben. Nee, maar dat is niet de vraag, want daar hebben we het net over gehad. Dat heeft u uitgelegd. Mijn vraag is nu, ja. van, gaat, u het, gaat u het betalen, die extra politieinzet? Maar, uh, laat ik, nou nogmaals, wij hebben gehandeld naar die afspraken. Dus maar ik, gaat ik, u die politieinzet betalen? Maar ik denk dat uh, de burgemeester ook contact moet opnemen met... Uh, weer terug contact moet opnemen met collega's in Nijmegen. Gaat u de politieinzet betalen? Dat uh, doen wij normaliter niet. Dus uh, ik zie niet in waarom we dat nu zo wel zouden moeten doen. Oké, okay. Nou, dat is een helder antwoord. Uh, dank u wel voor het uh, gesprek, uh, meneer Bluisen, manager Ga operationele zaken bij NEC Nijmegen. Graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is twaalf minuten over acht.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 Kunnen komen, omdat dit gebied eigenlijk volledig in handen is van het Vrije Syrische Leger. En ze dat niet willen riskeren. Maar nog meer vluchtelingen komen nu uit de richting van Aleppo gereden. Uh, Ahmed is hier ook, is de broer van Aladdin die nu achter het stuur zit. Wie is je? Mijn vriend, hij is Hammar. To waarom? Om hem te vragen over de house en mijn huis, of er iets voor mijn huis house? Yeah? Where's your house? Uh, before Salahuddin. Okay. Nou, Zijn huis is in, uh, vlakbij Salah een wijk waar zwaar gevochten wordt. En nu we can see smoke Ja. Yeah. Yeah. Oh, hij belt okay. ons met een vriend om te vragen hoe de situatie daar is. We gaan daar niet naartoe. En nu okay. zie je rook hangen. En dat is denk ik toch uh, ja, de skyline in de verte van uh, Aleppo. Everything good? Good, good. Everything good, oké. Okay. Okay. Even checken nog of het allemaal goed is.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 Bla up, ja, right now. Ja, nou. Even from 30 minuten. Oké, okay, turn around. Oh, is... Nou, die zien net een, uh, een minibusje opgeblazen, zeggen ze. Uh... Army free, hoor. Army free, ja, hier. Yeah. Ja. Um, stoppen nu even bij uh, twee strijders. Twee mensen van het vrij, zie ze leger. ze We staan bij een bus. had de later toiara. Ja, Ken via je kan nu zijn we nog haar op. 30 minuten geleden heeft een. Uh, tiara? Ja, ja. Oké. Okay.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 Eerste verkeersinformatie bij de AWB zit John Bakker met een hardnekkige file... Ja, nou hij zult het oplossen hoor. Op de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam. Er staat bij de Van Brieenoordbrug nog 4 kilometer na een ongeluk. Maar inmiddels zijn wel de rijstroken open. Ook een korte file op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij de Alvritkanale eiland 3 kilometer. En bij de werkzaamheden op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Bij Houten 3 kilometer. Ook nog steeds vertraging bij de spoorwegen. Want tussen Alkmaar en Uitgeestrijden geen treinen... Hij heeft te maken met blikseminslag en de vertraging is meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. winnaar PSV heeft bij de opening van het nieuwe seizoen gewonnen van landskampioen Ajax. Er wordt dan altijd gespeeld om de Johan Cruijffschaal. Het werd 4-2 in de arena voor PSV. Bas Stigler is alweer vroeg opgestaan. Bas, PSV is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen? Uh, ja, nou ja, dat denk ik eerlijk gezegd wel. In ieder geval uh, meer klaar dan Ajax ervoor is. Want PSV maakte, vond ik, een behoorlijke nou ja, uitgeslapen indruk... om dat woord dan nogmaals te gebruiken. <laughs> dat, dat zag er eigenlijk uh, heel behoorlijk uit. Nou moet je er wel wat bij zeggen, want Ajax was totaal niet compleet. Die miste vier, vijf spelers als gevolg van blessures. En PSV had eigenlijk de boel wel bij elkaar. Dus het was in zekere zin ook wel een beetje een ongelijke strijd. Maar... PSV zag er een, een stuk beter uit. Ja. En komt het ook een beetje door, nou, mag ik ze de bikkelaartjes noemen... Uh, de ene bikkelaar zit op de, op de bank, dit advocaat... en de andere staat in het veld, Mark van Bommel. Ja, nou, Mark van Bommel is wel een beetje zeg maar, de, de, de missing link, denk ik, hoor, voor PSV. Want gek genoeg is er bij PSV, als je kijkt naar de namen... ten opzichte van vorig jaar natuurlijk helemaal niet zoveel veranderd. Maar van Bommel is wel nou ja, het verlengstuk van de trainer in het veld, zoals dat zo mooi heet. Maar het, dat werkt dus wel echt zo. De, een trainer wil iets. En als je dan in het veld een speler hebt die er inderdaad... dat zeg je terecht, ook zo overdenkt. Hè, de, de mouwen opstropen op de goede momenten. Hard kunnen spelen als de wedstrijd daarom vraagt. Dan helpt dat wel. Want als trainer bereik je toch niet meer in de finesses al die spelers op het moment dat zo'n wedstrijd bezig is. En een aanvoerder die er net zo over denkt, kan dat wel. Het was mooi om te zien hoor, dat advocaat gisteren afloop dat ook bij de persconferentie wel zei. van Ik ben wel blij met Van Bommel, want uh, het mag voor mij allemaal... best wat feller en agressiever zo af en toe. En Van Bommel is wat dat betreft natuurlijk een goede aanjager. En uh, bij Ajax te jong, te ervaren, te jeugdig? Nou, en dus te veel mensen afwezig. Want als je drie, vier, misschien wel vijf spelers mist... die er in feite in kunnen staan... Want als je kijkt naar wat er niet was... de links- en rechtsbek van Ajax waren er niet. De links- en de rechtsbuiten van Ajax waren er niet. En Christian Eriksen deed niet mee om verschillende redenen. Ja, dan is de spoeling wel dun. Uh, dus dat helpt wel. Daar moet je wel echt rekening mee houden. Tegelijkertijd denk ik dat Ajax wel gemerkt heeft... dat het echt nog wel wat spelers nodig heeft. Dat weten ze dus in Amsterdam ook wel zelf. Frank de Boer heeft dat ook altijd wel gezegd. Er moet nog een centrale verdediger sowieso bij. Dat is wat dat betreft gisteren wel echt duidelijk geworden. Want... Daily Blind speelde, laat ik het dan voorzichtig zeggen... een ongelukkige wedstrijd. <laughs> um, en eigenlijk wilde hij er ook voorin nog wel wat bij. Of een spits, of iemand voor aan de zijkant. Dus nou ja, denk aan namen als Zander, aan Assaidi. Namen die al langer genoemd worden. Assaidi zat ook gisteren op de tribune. Je kan altijd zeggen, ja, maar Narsing die bij PSV speelt... is een goede vriend van me, maar wij weten wel beter, Bert. Ja, dus daar gebeurt echt nog wel wat. De boeren zijn de afloop wel Laten we nou niet, niet overgaan tot paniek aankopen. Want daar hebben we ook niks aan. Maar dat er gericht toch nog wel één of twee mensen bij komen, dat is geen geheim. Goed, volgende week gaat de, de competitie beginnen. We hebben het nou over Ajax, we hebben het over PSV gehad. We hebben natuurlijk ook de andere ploeg al een beetje in actie gezien. Fijn hoor, het zit een mooie prestatie neer in de, in de voorronde Champions League. Wordt het een seizoen waar de top bij elkaar zit? Of zullen deze twee teams, PSV en Ajax, er bovenuit gaan steken? Nee, ik verwacht zeker Twente daarbij. Want ik denk dat die ook goed gekocht hebben met, met Tadic, met Schilder. Daar zit, die heb ik toevallig dan donderdag gezien in de Europa League... tegen vermoedelijk een tegenstander van Nietzsche uit Tsjechië. Maar goed, daar zit echt heel veel voetbal in Twente. En dat viel me wel op, veel meer dan het afgelopen seizoen. Dus ik, ik, Twente is voor mij echt ook wel een van de ploegen die heel hoog gaan eindigen. Fijn of vind ik moeilijk, hoor, want als je de hele as bent kwijtgeraakt... met Vlaar, El Amadi, Bakal en Guidetti... Nou, dan is dat bijna niet met de herstellen. Hoewel, je hebt gelijk ja, tegen Kiev waarschuwd. Ze... deed het dat... goed hoor, ja, tegen, tegen Kiev wat dat betreft. Ja. Ja. En AZ, want dat hebben we nog niet uh, genoemd... Daar hebben we eigenlijk vrij weinig nog van gehoord ook in die voorbereiding. En dat zal, zullen ze heel plezierig vinden in Alkmaar. Want uh, als je weinig hoort, is het rustig. En dat ja. willen trainers graag. Maar ja, als nou blijkt dat zometeen toch nog mooi zander weggaat en Maher... want dan wordt links en rechts aangetrokken... dan kan de wereld er plotseling wel weer heel anders uitzien. Ze zijn natuurlijk wel Elm kwijt, hè. Een van de belangrijke spelers hebben ze de andere Elm voor teruggehaald. Uh, maar goed, AZ is still going strong en doet gewoon eigenlijk zijn ding... Um ik zie ze niet meteen als titelkandidaat... maar die gaan natuurlijk wel weer gewoon bij de bovenste vijf eindigen. Ik wil in dat kader trouwens ook Vitesse nog wel noemen... want ik denk dat die ook een goed elftal hebben dit jaar. Goed, dat zijn de ploegen die we in de gaten gaan houden. En een van de eerste wedstrijden is volgens mij al Ajax-AZ. De eerste, ja, zondag om half vijf. Kijk eens aan, om half vijf meteen. Nou Bas, we zijn er bijna klaar voor. Eerst nog even de Olympische Spelen afmaken. Dan kan de competitie beginnen. Eigenlijk wil je het zelf dus even tussendoor leuk. Precies. Dankjewel jongen. Goedemorgen. We gaan praten over uh, halfjaarcijfers, de halfjaarcijfers van PostNL. Want post- en pakjesbedrijf PostNL zag in het tweede kwartaal van dit jaar... de omzet een klein beetje teruglopen. Ook de winst was lager, die kwam uit op 46 miljoen euro... en dat is 8 miljoen euro minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Bestuursvoorzitter Herna Vragen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat het terug blijft lopen met de post- en pakjes, pakjesbezorging in ons land? De resultaten in het tweede kwartaal van PostNL uh, hebben goede resultaten laten zien voor pakketten. Dus ja. daar zie je groei. Ook goede resultaten voor onze internationale business, daar zie je ook groei. En tegenvallende resultaten voor mail in Nederland, post in Nederland. Als gevolg van de kwaliteitsproblemen die we hebben gehad en ook als gevolg van het uitstel van de reorganisatie. En dat is in totaliteit. Ja. maakt dat de cijfers iets beneden de verwachting zijn. Goed, de pakjes, dat zijn ook pakjes gewoon van wat wij met z'n allen bestellen via internet, kan ik me zo voorstellen. Ja, um, en de, de andere tak van, van sport, dat is nog steeds de traditionele brieven en dergelijke, die minder worden bezorgd. Ja, als je kijkt naar pakjes in Nederland, dan is inderdaad, doordat mensen meer en meer op internet bestellen, zie je daar uh, groei en een zeer positieve groei. En de tweede, de tweede tak van sport waarin wij zitten is post. Post in Nederland, die loopt terug, die markt krimpt. Um, en we hebben natuurlijk ook postbedrijven buiten Nederland. En daar zien we groei. Ja, nou, is er veel gedoe geweest over die uh, reorganisatie? U noemde het zelf al uh, eventjes. In april werd die stilgelegd. Gaat die weer verder? We hebben in april de reorganisatie stilgelegd als gevolg van de kwaliteitsproblemen. En hebben in de afgelopen kwartaal heel veel maatregelen genomen... om de kwaliteit en de inefficiëntie als gevolg daarvan... Uh, om die weer te gaan verbeteren, om die te verbeteren. Vervolgens uh, zijn we ook aan de slag gegaan met de maatregelen... om tot een nieuw uitrolplan te komen voor oh, de reorganisatie. Oh, oh, een nieuw uitrolplan? Wat, wat, wat bedoelt u? Leg eens uit. Dat betekent dat uh, we op dit moment maatregelen hebben genomen... om te kijken hoe kun je nou... Uh, doorgaan met de reorganisatie zonder de kwaliteitsproblemen die we hebben ervaren. En daar zijn we een aantal testen voor aan het doen. Die gaan door in het derde kwartaal En we verwachten uiterlijk in het vierde kwartaal terug te komen... met het nieuwe uitrolplan, dus de nieuwe... Oké, okay, dus de, van de reorganisatie, de, de, de, de, de 2.0, zeg je dan, heel modern reorganisatie... die gaat aan het eind van het jaar weer plaatsvinden. Of alsnog uh, plaatsvinden, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ja, wij komen vierde kwartaal terug met een plan waarin we aan zullen geven hoe we die reorganisatie door zullen gaan zetten, in welke fasering dat gaat gebeuren, enzovoort. Zijn wij een beetje tevreden over u? Komt de post nog op tijd op de, in de bus? Uh, de post komt in, uh, in uh, ja, de meeste gevallen op tijd in de bus, dat klopt. Ja. Ja, dus we zijn tevreden? Ik uh, ben trots op het bedrijf en trots op de loyaliteit en de passie van de mensen die hier werken. Die ja. echt elke dag hun best doen om die post overal in, op tijd in de bus te krijgen. Ja, nou, ik probeer het ik, ik, De vraag was eigenlijk gesteld vanuit de klant, maar het antwoord begrijp ik hoor. Uh, u, u bent uh, sinds kort uh, daar uh, de baas. Uh, Harry Korstra is daar uh, vrij onverwacht opgestapt. Uh, Turbulente periode gehad. Op, of een bonus, een gedoe over die reorganisatie waar we het net over, uh, over hadden. Is het een beetje leuk? Gaat het een beetje? Ik vind het heel erg leuk om uh, baas te zijn van dit bedrijf... en om samen met de klanten en samen met de mensen... Uh, dit bedrijf naar een mooie toekomst te brengen. En ik ben ervan overtuigd dat die er is. We hebben een aantal problemen op te lossen. Zoals gezegd, kwaliteit, inefficiëntie... de nieuwe uitrol van de reorganisatie. Maar we hebben ook een hele mooie groeibusiness in pakketten... en in internationale post. Dus al met al uh, ja, ben ik gewoon een blij mens. Nou, dat is ook wel eens prettig om met een blij mens te spreken. Ja. Mevrouw van Hagen, dan nog een mooie dag. Dankjewel. je Het was even afwachten en het was ook even hopen en duimen dat het goed zou gaan. En dan hebben we het over de landing van de Mars verkennen. Maar om half acht Nederlandse tijd meldde NASA dat Curiosity is geland. Mark Hamer die keek mee bij ESA in Noordwijk. Mark, er waren al twee foto's heel snel binnen. Zijn er ondertussen al meer beelden te zien geweest vanaf Mars... Nou, ik heb niet de hele tijd naar het beeld zitten kijken. Maar volgens mij hebben we uh, niet meer beelden binnengekregen. Is het wachten op nog meer foto's. Trouwens, ik weet niet of je een beetje op die foto's hebt heb gekeken. Wat je, wat je daar kon zien, heb je het gezien? Of nou, niet, ik uh... eh, hoop dat jij zou kunnen beschrijven wat ik heb gezien. <laughs> nou, wat je kan zien zijn cameraatjes die onderaan uh, de rover, die lander, zitten. Wow. Die hebben foto's gemaakt. En als je goed ziet, zie je het silhouet van de rover. Want uh, de zon sta, uh, straalt erop en dan zie je uh, eigenlijk de schaduw van die rover. En op die andere foto kon je een, kon je een wiel uh, herkennen. Dus ja, hij is goed geland. Dat was hier wel inderdaad uh, even, even spannend. Heel veel mensen die hier uh, aan het meekijken waren. Mensen die uh, ruimtevaart, deskundige ruimtevaart geïnteresseerd. Dus ook uh, Erik Laan, werkzaam bij TNO. Want het was wel even een spannend moment. Hè? Voor, ook, ja, voor het hele Mars-programma eigenlijk. Ja, dat was uh, bijzonder spannend. Zo'n grote rover van 1100 kilo om die op het Marsoppervlak te zetten. en is een kleine middenklassewagen. En die staat nu op Mars en die zijn ze nu aan het checken of hij, of hij het doet. En uh, ja, binnenkort gaat hij rijden en uh, fantastische wetenschap bedrijven. Behalve dat technische aspect, dit moest ook slagen voor het hele Marsprogramma. Ja, want dit was eigenlijk de, de laatste Marsmissie uit het oude budget, zo so te spiek. En nu ja, komen er bezuinigingen aan, ook in Amerika... Uh, voor het planeetonderzoek. Dus dit is eigenlijk de laatste missie om te laten zien van... kijk, we kunnen het en uh, we moeten hiermee uh, mee verder gaan. Dus heel belangrijk dat hij uh, goed op, uh, op het Marsoppervlak is geland... en dat, uh, dat er nu mooie foto's uh, van afkomen. Ja, want er zijn heel veel bedrijven, organisaties bezig om, ja, die, om... we moeten naar Mars, we moeten daar dingen gaan doen. Mensen speculeren al over bemande vluchten naar Mars. Is dat echt mogelijk? Nou, het is technisch mogelijk uh, om naar Mars te gaan. Er zijn eigenlijk twee versies. De, de institutionele versie om een retourtje te doen, dus naar Mars te vliegen en weer terug te komen. En dat zijn hele dure missies, want je moet al je raketbrandstof eigenlijk meenemen om weer uh, terug te vliegen. En ja, er is een commerciële variant van Mars One die zegt van ja, als er mensen zijn die een one-way-ticket uh, willen doen, dan uh, ja, dan doe je dat. en ja, dan blijf je daar gewoon af. Ja, ja. Ja, ja, ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, maar even, even uh, terugkomen. We hebben uh, André Kuipers gezien die na een half jaar in een ruimtestation... terwijl hij daar ook nog sporten, krachttrainen, noem me op... Ja, die, die, die, die, die kon niet meer op zijn eigen benen staan. Dus, dus naar Mars dan moet je in een ruimtecapsule uh, een half jaar zitten. Ja, dat, dat is inderdaad de uitdaging. Als je zo'n capsule dus landt op Mars met mensen erin... als het er zo aan toe zijn als uh, André natuurlijk gezien hebben... Ja, dan stap je niet eens uh, de drie eruit, dus... Uh, ja, daar moet je wat mee doen. En maar ik denk dat het grotere probleem is toch uh, de straling uh, die je krijgt. Hè? André Kuipers zat in de, binnen de stralingsgordel van de aarde. Als je daar buiten komt, heb je een, een probleem. En dan, daar moet je doorheen als je naar Mars vliegt. En op Mars zelf heb je dat ook. Omdat Mars geen uh, magneetveld heeft of heel weinig. Is daar, een, is daar niet een, uh, een afscherming. Genoeg problemen nog. Maar één oplossing is in ieder geval weer gevonden. Tenminste, Curiosity is geland op Mars. En dat zei Mark Hamer, hij was erbij. Tenminste, hij was in eh, Noordwijk. Hij was niet bij die landing natuurlijk. Dat kan nog niet. Bij Noordwijk, in Noordwijk bij ESA. Met al die ontwikkelingen rond de nieuwe kilometervergoeding... zou ik graag meer vanuit huis gaan werken. Maar hoe dan? Met Microsoft Office 365 wordt het nieuwe werken mogelijk.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 Marsverkenner van NASA, veilige land en zeven doden bij schietpartijen Milwaukee. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Your is good. Touchdown confirmed. We're safe yeah. on Mars. <skracht> <rijk> Dat was ongeveer een uur geleden, de landing van de Marsverkenner Curiosity. Deze Nederlandse onderzoeker heeft meegewerkt aan het wagentje. Ze vertelt over de landing. Het karretje hing aan een metalen frame en het frame was bestuurbaar en de laatste 10 meter zou die aan een kabeltje landen en zachtjes op de aarde worden geplaatst. En daarna moest de Skycrane ook nog wegvliegen, dus losgekoppeld worden en wegvliegen. Dus ja, dat waren drie ontzettend spannende dingen en het is gewoon allemaal goed gegaan. En direct na de landing op Mars kwamen de eerste zwart-wit beelden in Houston aan. Het wagentje gaat de komende twee jaar op zoek naar sporen van leven op de rode planeet. Bij een schietpartij in een Siktempel in de Amerikaanse stad Milwaukee... heeft het man zes mensen doodgeschoten voordat hij zelf door de politie werd gedood. Drie mensen onder wie een politieagent zijn in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Op het moment van de schietpartij waren er vooral vrouwen en kinderen in het gebouw. Over de schutter is nog weinig bekend, zegt correspondent Ilko Bos van Roosentaal. De politie heeft wel losgelaten dat het gaat om een blanke man van 40 jaar... Hij zou in het leger hebben gediend, een veteraan zijn, maar naam hebben we niet laat staan, motieven. En de politie heeft onderzoek gedaan in een huis dat mogelijk van de schutter is. Of er iets is gevonden is niet bekendgemaakt. Persbureau Reuters is de afgelopen dagen aangevallen door hackers. Een internetsite van het persbureau werd vrijdag gehackt en zondag is een van de Twitter-accounts van Reuters door onbekenden overgenomen. Ze stuurden via het Reuters-account 22 tweets die gingen voornamelijk over de strijd in Syrië en het verlies van de Syrische opstandelingen. Reuters weet niet wie de hackers zijn en onderzoekt de zaak. Inmiddels uh, zowel een website als het Twitter-account is inmiddels afgesloten.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 Zij vecht nog altijd tegen een migraineaanval die steeds maar erger wordt. Doodzonde. Maar het is niet anders. En de gast was sociologe en schrijfster Jolande Withuis. Tijdens de uitzending werd ze niet lekker. Ze kreeg dus een migraineaanval. En de makers van zomergasten proberen de uitzending op een later moment af te maken. De meest getelde vlinder van Nederland is de Kleine Vos. Dat blijkt uit de resultaten van het landelijk vlindertelweekend van de Vlinderstichting. Afgelopen jaren werd de Kleine Vos ook al het meest genoteerd. Op 2 staat de dagbouw oog en de Atalanta staat op 3. Het gemiddelde aantal vlinders per tuin kwam uit op 13,3. Dat is hoger dan vorig jaar. Toch had de Vlinderstichting op hogere aantallen gehoopt omdat het zulk mooi weer was. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Een lage drukgebied trekt vandaag noord van het land naar het oosten... en veroorzaakt een afwisseling van zonnige momenten en buien.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 Op de A20, hoek van Holland richting Gouda voor knooppunt Kleinpolderplein, 3 kilometer. En bij de werkzaamheden op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Bij Houten ook daar 3 kilometer. steeds vertraging bij de spoorwegen, want tussen Alkmaar en rijden geen treinen. Heeft te maken met blikseminslag en de vertraging is meer dan een uur.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 Dit is zo'n ontzettend grote prestatie van Andy Murray. Schiet er helemaal van vol. Sorry, 6-2, 6-1, 6-4. In het voordeel van Andy Murray. Hij is Olympisch kampioen. And he finished off like the champion that he is. Well, Great Britain is chairing. Ben Ainsley punches the air. Well done, Ben Ainsley. You've had an extraordinary week. You've been up against the wall. You've fought yourself out of it. What a moment! Oh, he's done it. Nee, het is bol, Het is bold. En wat wordt de tijd? Wat wordt het? 9,64! The champion becomes a legend. En natuurlijk was er Dorian van Rijselbergen. Hij is goud bij het windsurfen. Nog voordat de medal race gevaren moet worden, is hij al zeker van goud. En dat betekent dat de cirkel rond is. Windsurfen is na Londen geen Olympische sport meer. In 1984 kwam de eerste gouden windsurfer uit Nederland. En in 2012 komt de laatste ook uit Nederland. Steven van den Berg opgeklommen naar de derde plaats achter Greg Hyde de Australiër. We zijn hier al bij de finish. Greg Hyde wint deze race. Tweede Gildas Quirot. Maar de derde plaats van Steven van den Berg was voldoende voor het Olympische goud. Het is ongelooflijk knap wat hij dit toernooi heeft laten zien. Echt van buitengewone klasse. Ik neem echt mijn pet af voor Dorian van Rijsselbergen... dat je op het Olympisch toernooi dit laat zien. Er is niemand in de hele zeilwereld die zo dominant is... als Dorian van Rijsselbergen in de, in de windsurfklasse. En als je zo afgetekend goud wint als van Rijsselbergen heeft gedaan... dan krijg je felicitaties van alle kanten. Ja, buddy. Oh, on, bro. Ja, dat ja. is meneer Rutte. Oh. Gaan oh, we meneer Rutte? Ja, nee, sorry. Uh, <laughs> ja, nee, inderdaad. Ja, nee, we gaan zeker gewoon netjes uh, netjes hoor. Hartelijk dank. Nee, nee, we doen het doen we iets later. <laughs> Oké, okay. joh, dankjewel. Doei, doei. Kort gesprek met de premier. Terug naar de 100 meter sprint. Jose Bolt. Bolt won weer, net als vier jaar geleden in Peking. En die Houtkamp heeft de race bekeken. U hoorde hem net al eventjes in het commentaar. En die, wat vond jij van die race? Ja, geweldig. Fantastisch. Superlatieve tekort. Ja, hij, hij was ook weer afgetekend winnaar. Ja, maar hij was er niet zeker van, van tevoren. Dat, dat zag je, hij was niet in de alle, aller, aller, aller, grootste vorm. Want anders had hij gewoon een dik wereldrecord gelopen. Uh, en hij voelde dat zelf. Dat, dat, je zag het, het op een of andere manier. Hij was toch wel bang voor zijn landgenoot, bleek. De nee. rest kon hem niet zo schelen, Maar ik denk dat hij dacht, uh, en, en dat is uh, een gezonde angst hoor. Want het zijn vrienden, trainingsmaatjes uh, en alles. Maar hij uh, was erg opgelucht. Is dat vaak voorgekomen in het verleden trouwens? Dat iemand zijn sprinttitel, zijn olympische sprinttitel dus, wist te prolongeren? Uh, nee, nog nooit, volgens mij. Dat is uh, volgens mij de allereerste keer. Ja, dus hij is een echte legende, zoals uh, die Britse commentaar net zegt. Ja, is hij ook. Ja, joh, maar uh, als je de man ziet... Kijk, de, de, de, als ik het goed heb, hebben 4 miljard mensen gisteren gekeken... naar ja. de 100 meter finale. Uh, deze man, die heeft... Uh, als, je ook over, uh, als je overal kijkt, zie je hem op posters, op... Uh, uh, uh, televisie, overal zie je uh, Usain Bolt. Het is de grootste sportman, en dan bedoel ik uh, uh, de, de, de meest bekende sportman op dit moment in de hele wereld, bekender dan Messi. Iedereen kent Usain Bolt. Ja, yeah. Dus hij dan, is van kampioenlegende geworden. Dat is wel een mooie ja, aandrukking, vind ik eigenlijk. Absoluut. Ja. Zeg, uh, trouwens even, dus je houdt over 4 miljard. 2,8 miljoen uh, mensen hebben het in Nederland uh, gezien. Dat ja. even als feitje tussendoor. Uh, maar dan over Nederland zelf, hè. Martina, die uh, deed ook mee. Uh, hij deed mee. Of uh, kwam hij ook nog een beetje in het stuk voor? Nou, in de finale niet. Maar het feit dat hij 9-91 liep in de halve finale... En een uh, een Nederlands record daarmee liep. Ja, het, het feit dat wij een Nederlander in de finale van de 100 meter hebben... want laten we nou wel zijn, dat is toch een feestje voor Amerikanen en uh, Jamaikanen... en een beetje uh, andere uh, Midden- en zuid uh, caribische uh, landen. En wij hebben gewoon uh, Tjorelli-Martina die daar in de finale... en dan ook nog zesde wordt. Ja. op vijf na de beste van de wereld van... op de sprint. Een oranje shirtje in die finale. Naast Bolt ja. staan daar zo. Fantastisch. Dankjewel, Andy. Vandaag nog veel meer atletiek. Maar vandaag is er ook zeilen. Want uh, het water wordt natuurlijk weer bevaren. Voor de kust van Weymouth. Sven en Calle Koster. Race nummer 7 en race nummer 8. Die staan op het programma. In de 74-klasse. Groeders uh, Koster. Die worden getraind door uh, hun vader. Dick Koster. En nu heb ik aan de lijn. Moeder Koster. Annemarie Koster. Goedemorgen. Goedemorgen. Nog gewoon thuis? Ja hoor, ik zit lekker aan de tafel het krantje te lezen. Oh, het zal wel stil zijn. Ja, het is heel rustig. <laughs> maar dat ben ik wel gewend hoor. Ja, want ze zijn vaak natuurlijk op reis. Ja. Met z'n drieën. Het is altijd hier hollen of stilstaan. Of iedereen is thuis of iedereen is weg. Dus, uh, en nu is iedereen weg. Ja, bent u een beetje tevreden over, uh, over de zonen? Nee, zeker niet. Nee? Nee, het is niet zo goed gegaan natuurlijk zaterdag. Ze staan zeven van de... Nee, ze staan nu dertiende. Ze staan nu dertiende. Ja. Heb ik de verkeerde ranglijst hier voor me? Ik heb de verkeerde wel ranglijst voor oh, je. Ook dat nog een keertje. Nu dertiende zelfs. Ja, ze hebben zaterdag een slechte dag gehad. Uh, maar er zijn nog vier races te gaan. Dus er kan nog van alles gebeuren. Hoe kan dat nou? Ja, ik heb niet echt veel met ze gesproken, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Uh, zaterdag gebeurde dat... En ik was gisteren zelf ook jarig, dus ik had een hoop mensen. En toen ik ze dan aan de telefoon had, wilden ze daar niet over praten, maar wilden ze mij gewoon feliciteren. <lacht> Moeders feliciteren, ja. Ik ben er even klaar mee. en. Maanden gaan we weer verder. Maar ja, de medaille is op deze manier wel erg vooruitzicht. Ja, precies. En dat was wel de bedoeling natuurlijk van Londen. Absoluut. Ja. Absoluut. En daar waren ze waren zo klaar voor. Maar ja, als je zo'n slechte dag hebt, dan, uh, ja, dan uh, gebeurt er natuurlijk heel veel. Dan zak je enorm in het klassement. Ja. Maar nogmaals, uh, anderen maken ook fouten. Daarom. Nee, maar... Je kan altijd een slechte dag tussen zitten. En dan heb je weer de volgende dag. Er zijn meerdere races. Maar hoe komt het dat eigenlijk het hele gezin. Zeilt u zelf ook trouwens? Uh, ja, ik heb ook altijd gezeild. Ja, hoe komt het dat het hele gezin zeilt? Ja, dat zit in onze genen, denk ik, een beetje. Hè? Eh, ik zeil al van kind af aan. Mijn ouders hadden een boot. Mijn man die zeilde zijn hele leven. Ja. Zijn ouders hadden ook een boot. Nou ja, zo ontmoet je elkaar. Je hebt ook, u heeft uw man ontmoet ook bij het zeilen? Absoluut. Ja. Op de kaag. <laughs> Op de kaag, bij de kaagweek of zo? Nou, nee, gewoon rond de wedstrijden die er gewoon waren. Mijn man die was aan het zeilen en ik ook. Ja. Maar ik was nog heel jong. Ja. De fanatieken zijn liefhebbers, denk ik altijd... dat ze de boot belangrijker vinden dan de partner. Bartne. Ja, ja, ja, dat, uh, dat is ook zo. Dat, uh, zeker in het begin van onze relatie was dat zeker zo. Oké. Okay. <laughs> <laughs> boot gaat voor het meisje. <laughs> boot ging voor het meisje, ja. ja. daar ben ik wel gewend. En, uh, ja, dat doe ik mijn hele leven eigenlijk al. Ik bedoel, mijn man die, uh, heeft natuurlijk ook twee Olympische campagnes gedaan... toen als kindjes nog klein waren. Ja. En er nog niet waren zelfs. Wat was het? 1976-1980? 1976-1980, ja. Ja, precies. heeft hij ook meegedaan aan ja. de Olympische Spelen. Ja. Jullie zijn het dus eigenlijk wel gewend van huis uit, zal ik maar zeggen. Ja... Best wel. Ja. Best wel. Het zijn de vijfde Olympische Spelen voor mijn man. En natuurlijk, het is een enorm evenement. En je wordt best wel ook een beetje opgehitst... door het gebeuren er rondom. Hè? Want het krijgt natuurlijk heel veel aandacht nu. Maar nou, vindt dat... u dat het voldoende aandacht krijgt? Want ik hoor ook wel eens klachten uit de zeilsporten... dat het uh, ja, niet zoveel op televisie te zien is. Nee, zeilen krijgt heel weinig aandacht. Dat is altijd zo geweest. Nou, ik vind dat het nu... Uh, ja, daar wordt natuurlijk ook goed gezeild. Ik bedoel, Dorian die uh, doet het erg goed. En Pieter Jan heeft... Ja. net daarnaast hè net daarnaast net zoals Sven en Kalle hè ja vier jaar geleden precies hetzelfde verhaal alleen Sven en Kallen stonden zelfs op zilver en die werden met gelijk aantal punten. Met nummer drie werden ze vierde. Dat is waar ook. Ja, precies. Ja, ja Maar goed, het zou nog iets meer aandacht kunnen krijgen. Dat is eigenlijk een beetje het pleidooi. Ja. Want het is een prachtige sport. Als je gisteren ook op televisie die medal race zag... nou ja, ik vind het interessanter om naar te kijken dan uh, handboogschieten. Niks daarnaast in te doen. Daar zijn ballen. we wel vierde bij geworden, hè? Eh? Nee, maar weet je, het, de adrenaline, het zeilen is natuurlijk prachtig om prachtige beelden. Dus ja, ze zouden best wel mee aan kunnen doen. Het pleidooi uh, is, is, is gehouden. En uh, ik zal het doorgeven aan uh, de sportmensen. Boven hier bij de NOS. Mevrouw <laughs> Koster, ik wens u een mooie dag. U gaat nog naar Londen. En ik hoop ook dat ze wat gaan stijgen in het klassement. En wie weet, wie weet, wie komen weet. die medailles in zicht. Je weet maar nooit. Daarom. Okay. Dag. En nog gefeliciteerd met de verjaardag. Ja, dat ook nog. Ja, dag. dag. Alles wat u altijd al wilde weten over discuswerpen. werpen. U hoort het straks van Fik Meijer, historicus en gespecialiseerd in de oude Griekse Spelen. John Bakker, nog niet opgelost de file. Nee, er zijn nog wat files op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... bij de afrit Kanaleneiland drie kilometer. En bij de werkzaamheden op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht... bij Houten ook daar drie kilometer. En ook nog vertraging bij de spoorwegen. Want tussen Alkmaar en Uitgeest rijden nog steeds geen treinen heeft allemaal te maken met bliksemeenslag... en de vertraging is meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De kop in de Nederlandse kranten. Gouden weekend, dat zegt het AD. Gouden bubbels voor Kromo. En een mooie foto waarop uh, Ranomi de tong uitsteekt... bij de Telegraaf. De Volksland 9.63, dat is in Nederland. De Britse kranten, uh, Anja van der Horst, wat schrijven die? Goud, goud, goud. Uh, acht keer goud voor de Britten dit weekend. Dus die zijn weer in jubelstemming... Um, wat je ook wel ziet onder de oppervlakte van al die vreugde over de Britse sportprestaties. Toch wel een discussie die je eigenlijk elke dag wel ziet opsteken. Ook vandaag weer in The Guardian een hoofdcommentaar. En die discussie, ja dat gaat over toch wel ja, elitaire karakter van de Britse sport meer dan de helft van de Britse medaillewinnaars... Ja, die komt van uh, de dure privéscholen. Uh, als je bedenkt dat in dit land slechts 7% van alle scholieren... op diezelfde privéscholen zit... Ja, dan zie je toch wel een enorm verschil tussen de sportcultuur daar... en de sportcultuur uh, uh, bij het staatsonderwijs. En dat is toch wel een beetje... Uh, kritiek ook op de regering. Hè? De Spelen kwamen met een belofte, inspire a generation. We moeten de jonge generatie inspireren. We moeten ze aan het sporten krijgen. En wat doet deze regering? Ja, het overgrote deel van het sportonderwijs voor de staatsscholen is wegbezuinigd. Een kwart miljard is daar weggehaald. En vooral de staatsscholen zeggen dan ook... de belofte die Londen maken, ja, die wordt niet waargemaakt. Goed, dat is dan over uh, de Britten zelf... en over de belofte waarmee ze de Spelen hebben binnengesleept. Ha hebben ze het ook nog gewoon over ja, uh, andere sporters... Uh, sporters uit het buitenland, persoonlijke verhalen van sporters? Ja, heel mooi persoonlijk vanda verhaaltje vandaag uh, in de Daily Telegraph. Uh, je weet, dit zijn de Spelen waar uh, voor het eerst in de geschiedenis... Uh, alle landen uh, vrouwen afvaardigen. Uh, Saoedi-Arabië ging als laatste over de streep. Ja, het is niet zo vanzelfsprekend voor sommige landen dat vrouwen deelnemen. Bijvoorbeeld Afghanistan. Uh, Afghanistan heeft één vrouwelijke deelnemster. Ze heet Tamina Kohistani. Zij is een hardloopster. Nou, die deed zaterdag mee met uh, 100 meter sprint. Ze eindigde ja. als laatste met 14 seconden. Maar wel een bijzonder verhaal. Zij zegt, ja, ik weet dat ik niet kan winnen. Maar wat ik duidelijk wil maken. Dit, uh, ik geef een boodschap aan de Afghaanse vrouwen dat er een nieuw tijdperk is begonnen. Goed. En wat domineert uiteindelijk de voorpagina's? hebben ze een keus kunnen maken tussen Bolt en Murray. Ja, Murray. Op sommige pagina's, op de andere pagina's zien we de Rocketman, Usain Bolt. Prachtige foto uh, op de voorpagina van de Times. Ja, dat Olympisch stadion, dat was gisteren afgeladen vol. En uh, verslaggever Paul Sanders. Sanders maakte daar de volgende reportage over. De verwachtingen bij het Olympisch Stadion zijn hoog gespannen want dit is de avond. Dit is de avond van de 100 meter sprintfinale en iedereen is daarop afgekomen inclusief een hoop Jamaikanen. I live in Jamaica, yes. All of us live in Jamaica. So is this een uh, a sprint that will be watched in Jamaica do you think? Absolutely. The entire nation stops for this. Blake is going to be bold. Possibly 1 2 3. Really? Yep. And will there be a world record? Ik denk het niet. 6, 7, 9, 9,67, 9,68. Gek genoeg is deze Jamaikaan helemaal niet voor Bolt, maar voor Blake. Hij zegt dat Blake gaat winnen van Bolt. Kortom, de verwachtingen zijn hoog gespannen. Wereldrecord? Nee, dat komt er niet. Ja, yeah, ik feel, I do feel very lucky, very lucky. He's going to win it in a record-breaking 10.5, well 10.9, no sorry, 9.55. What do you expect? I think it's going to be 9. 8 seconden. Maar niet alleen de Jamaikanen komen op die 100 meter sprint af, ook andere toeschouwers die het geluk hebben gehad om een kaartje te kunnen bemachtigen. Ja, die hebben met z'n vier hebben we vier kaartjes. Ja, hoe bent u daaraan gekomen? Uh, hadden wij deze via ATP of hebben we die uh... ja, via ATP ja. in de eerste ronde vorig jaar? Sorry? Via ATP in de eerste ronde vorig jaar? U heeft meteen een kaartje kunnen krijgen. Ja. Wat een mazzel. Dat kun je wel zeggen, ja. We, ja. Zijn, ook, we zijn ook gisteren toevallig geweest. en Het dak ging er al helemaal af. Je bent bij de, bij de finale van de zevenkamp geweest, ja. NS. Ja, klopt. Ja, ja. En... Dit Olympisch stadion, het is, het is imponerend, hè? Absoluut. Het is uh, super groot, super veel mensen. En als die uh, Britten meedoen, dan uh, gaat het dak er zeker af. Ja. Nou is het vanavond natuurlijk uh, Usain Bolt. Avond. Wat denkt u dat er gaat gebeuren vanavond? Ik denk dat er meer kansen hebben zijn. Echt waar? Want uh... iedereen zegt Bolt, Bolt, Bolt. Ja, maar hij heeft al twee keer verloren dit jaar. Die kaartjes die u heeft, die, die waren natuurlijk zeer gewild. Heeft u er al eens even aan gedacht om ze voor een leuk prijsje op marktplaats te zetten? Nee, totaal niet. Wat dat betreft hebben we echt zoiets van... we gaan voor de kaartjes en dan gaan we ook echt zelf. En dus vandaar ook dat we hier staan. Ja. Wereldgeschiedenis wordt er geschreven, zeggen ze vanavond. Ja, dat, dat zou kunnen, maar er, je kan het ook wel een beetje relativeren, want het blijft sport. Bolt komt heel makkelijk door die halve finales heen. En natuurlijk ook Tjerendi Martina van het Nederlands team. En dan, na drie uur wachten voor de meeste mensen... en heel veel mensen moesten ook staan... is het dan eindelijk zover. Die vooraf al legendarische race. De 100 meter sprint. De 100 meter sprint finale tijdens de Olympische Spelen in Londen. Blake versus Bolt. Was het worth to wait? Hell, yes. Every, Hell time, yes. every time, every time, every time. You know we do it. We turn it up, man. Ball come over, we turn up the title again. One love, peace. We we'll see it. Turn it up, every time. Het is voor een heleboel toeschouwers een memorabele avond geweest. Ze hebben heel veel mooie atletiek gezien, maar ja, die 100 meter sprint, dat was hem toch echt wel. En dacht die ze nooit zullen vergeten. In ieder geval voor deze twee Britten. Amazing. Uh, yeah, superb. Was it probably the second fastest run in history probably? So uh yeah enjoyed it. Mark you enjoyed it as well didn't you? Yeah, yeah you did. did. Yeah, atmosphere was great, loved it. This was the race? Yeah? The race. Seven seven runners under ten seconds. I think it's probably never been uh, We'll never be beaten again as well. So uh, super, shame there's no British representation, but uh yeah the guys did well, the three bits did well as well, so uh, pleased to see that. So are you to remember this day? Uh, definitely. For a long time. <laughs> Thank you very much, guys. Cheers. Proost dan. De reportage was van Paul Sanders. Dan is het nu tijd voor Sabian Bosselaar, Daphne Hofland en Margriet Planting. Met... Turn, turn, turn, turn zo heet het liedje. Ik hoorde trouwens ook nog een accordeon. Moet even de Borouw patent maken? Die heeft straks om kwart voor tien zo'n reportage over een accordeon. Als u nou zegt, ik wil dat graag uh, lijfelijk eens aanschouwen. op 19 augustus treedt de groep met de meiden op in het openluchttheater, het Vondelpark. Discuswerpen, dat staat bij de atletiek vandaag op het programma. Het is een van de atletieknummers die de oude Grieken ook al deden tijdens hun Olympische Spelen. Historicus Vic Meijer, die weet nou ja, bijna alles over die oude Griekse Spelen. Goedemorgen. Goedemorgen. Vanaf wanneer stond het discuswerpen eigenlijk op het Olympisch programma? In de 6e eeuw voor Christus. Dus de Olympische Spelen begonnen volgens de traditie in 776. Toen kwamen er steeds onderwerpen bij. En uiteindelijk kwam ook de Vijfkamp... En dat onderdeel vijfkamp bestond uit vijf onderdelen. Hardlopen, verspringen, speerwerpen, discuswerpen en worstelen. En de winnaar van die vijf onderdelen... die kreeg dan de Olympische olijftak. Ja. Dus de Olympische Spelen hadden niet de discuswerpen... als zelfstandig onderdeel, maar als onderdeel van, van die vijf de vijfkamp. Vijf en, en hoe kwamen ze eigenlijk op discuswerpen? Waar was dat op gebaseerd? Want die andere onderdelen snap ik wel. Maar discuswerpen? Ja, discuswerpen is eigenlijk al heel oud. Als je eh, bij Homerus leest... Uh, en dat is dan een gedicht uit een prachtig heldendicht uit de 9e, 8e eeuw voor Christus. Dan komt Odysseus de held aan op het eiland. En gooit daar dan al een discus. Dus het is bekend, er zijn ook schijven gevonden uit de vroegste periode. En ja, op alle manieren probeerden de Grieken door middel van. ...atletiekprestaties te laten zien wat ze waren. Ja. Dus ze kwamen aan speerwerpen, dat had te maken met het, nou ja, natuurlijk met het oorlog voeren... Uh, ...hardlopen natuurlijk, worstelen. En op een of andere manier is dat discuswerpen er ook in gekomen. En ze kenden al vrij snel die natuurlijke beweging. Want als u kijkt naar een beeld, de discuswerper van Miron... Ja. ...een wereldberoemd beeld waar die natuurlijk. prachtige houding ja. is weergegeven... ...dan krijg je al het idee dat die Grieken de anatomie van het lichaam al redelijk goed uh, kende... en precies wisten hoe je die schijf zo ver mogelijk kon wegwerpen. En hoe ver is zo ver mogelijk? Ja, dat is natuurlijk altijd de hamvraag. Ze hadden daar <laughs> in de oudheid minder nauwkeurige registratie van dan nu. Maar er is een geval van de meneer Failos van Croton... en die zou de discus 31 meter hebben vergeworpen. Nou zult u zeggen, ja, nu ligt dat rond de 70, dus dat is niet zo gek veel. Maar die discus was veel zwaarder. Nu is hij voor de mannen 2 kilo. En in de oudheid... was het een ruw gepolijste discus... van steen, lood... of een ander metaal. En die kon variëren van anderhalf tot 4 kilo. Dus het was niet... Uh, met zekerheid te zeggen hoe ver ze konden werpen. Nee, precies. Dus zo'n 30 meter, dat is wel een behoorlijke prestatie voor, voor ze. Voor die tijd wel. En, en, en, en in die tijd was het natuurlijk ook... Ik bedoel, nu hebben we vaak van deelnemers belangrijker dan winnen... behalve dan bij uh, Amerikanen, die moeten echt winnen. Maar hoe ging dat toen? In de oudheid is deelnemen winnen is absoluut niet denkbaar. Dat heeft uh, baron Pierre de Coubertin bedacht. Maar in ah. de oudheid ging het alleen om competitie. Daar ging het echt om de eerste plaats... de olijftak van de, de tak van de heilige olijf en de gedachte deelnemen is belangrijker dan winnen... dat is echt gekomen in de 19e eeuw... toen uh, Baron de Puy, uh, Pierre de Coubertin en anderen... vonden dat de jeugd uh, door sport betaald ja, wordt. En wat gebeurde er dan met de nummer 2? Nou, die kreeg niks. Die kreeg helemaal niks. Geen nee. zilveren medaille, nee, brons medaille. is ook mooi, helemaal de, niet. De overeenkomst met heet, nu is heet. dat er ook geen geldprijzen gegeven worden... Nee, dat is de wel de weer prettig. Spelen, ...maar een olijfstak En dan kon je, net als nu... In het circuit daarna kon je je geld ja, verdienen. Precies, eeuwengeroed. Meneer Meijer, ik kan nog wel uren met u praten, maar ik heb geen tijd meer. Jammer. De Radio1 Sportzomer.